tot gevolg. De strafzaak begint morgen. Bij een grote inval op een camping in Kerkdriel is een man opgepakt... die werd gezocht omdat hij twaalf rechterlijke straffen heeft openstaan. De inval werd gedaan omdat vermoed werd dat er veel mis is op de camping. De actie duurde de hele ochtend. De inval leverde onder meer 28.000 euro aan openstaande belastingsschulden op. De politie vond geen illegale vreemdelingen. Wel hadden verschillende campingbewoners boetes openstaan. De brand in een sociale werkplaats gisteren in Duitsland werd veroorzaakt door een defecte gaskachel, dat zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij de brand in het zuiden van Duitsland kwamen veertien mensen om. Volgens het Duitse OM stroomde er gas uit de kachel waarna een explosie volgde. De regering van de deelstaat Baden-Württemberg zegt dat de sociale werkplaats brandveilig was en dat het rampenplan goed werkte. De ruim 200 werknemers van DSM in Genk in België... hebben vanmiddag spontaan het werk neergelegd. Ze deden dat nadat de directie had aangekondigd... dat er 16 mensen worden ontslagen. De boodschap kwam voor de vakbonden en het personeel volkomen onverwacht... omdat het bedrijf het goed zou doen. Het weer, wisselend bewolkt en kans op een buit... koelt af naar 4 graden aan zee... tot lokaal dicht bij het vriespunt in het binnenland. Morgen wolkenvelden, maar ook zon en het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie: keesinformatie. Een goede 25 kilometer file nog. En ongelukken zorgen voor vertraging op de A2... vanuit Amsterdam naar Utrecht. Voor knooppunt Holendrecht staat 4 kilometer. Twee rijstrokken zijn dicht. Verkeer gaat al langs via de parallelbaan. Een ongeluk op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Arkel. Dat zorgt voor 7 kilometer file vanaf knooppunt Deil en de rechter rijstrook is dicht. Een flink veel vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum op de A27. Er staat 9 kilometer tussen Utrecht Noord en Houten. Heeft te maken met een ongeluk met een vrachtauto en er zijn 3 rijstroken dicht. Verder op de A28 vanaf Amersfoort naar Utrecht 6 kilometer. Dat staat voor knooppunt Rijnsweerd en heeft te maken met de file op de A27. De coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl, de beste boekensite en meer. Sint moet naar de Libris boekhandel, want daar is nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier nu maar 5,95. Dat is geen geld voor zo'n adembenemende en magistrale roman. Libris, boeken van vlees en bloed.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 Ja, en heren, goedenavond. Als je iets wilt zeggen met muziek, moet je natuurlijk spelen wat er staat. Maar je moet het eerst zingen, anders begrijp je het niet, zegt onze gasten. En dat is waarschijnlijk de reden waarom zij als geen ander haar cello adembenemend kan laten zingen... wat ze laat horen op haar debuut-cd Flavors. Hier is Amber Doctors van Leeuwen. Uw presentator is Frank van der Linde. Er was dus een, uh, een sombere, pessimistische vlucht van New York naar Amsterdam... in het jaar des heren 2008. Ja. Herinner je dat? Ja, dat herinner ik me wel. Het was, het was somber, maar... Um, ik was voornamelijk nerveus. En niet zozeer somber. Ik, ik, het was dat ik... Um, op weg was naar Nederland voor het cello-concours. Uh, wat toen de tweede editie was... tijdens de Amsterdamse cello-biennale. En ja, ik, dat is sowieso natuurlijk een heel spannende aangelegenheid. En als je dan uh, studeert in een ander land... ik studeerde in New York toen de tijd. Uh, als je dan eventjes overkomt voor een concours... maakt dat het, het nog extra spannend, want je bent enigszins vermoeid beetje jetlag nog erbij. Er was nog veel meer aan de hand. En want, dat was uh, ja. ja, want. Nou ja, het het, was, um, het kwam op een beetje ongelukkig moment. Om het heel voorzichtig te zeggen. Ja, ja Ik was net veranderd um, van leraar. Ik heb uh, op het conservatorium in Den Haag heb ik mijn bachelor's afgerond. En toen besloot ik ik wil naar New York. Ik wil um, wat van de wereld meemaken. Ik, uh, er is een geweldige celluleraar. En um, nou ja, in New York uh, kwam ik aan. En het was het niet voor mij. Het was um, Mogen niet... we zijn naam weten? Nou ja, ja, dat mag. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Ik heb een jaar gestudeerd bij Colin Carr aan Stony Brook University. Ja, en dat is helemaal geen um, geringe opleiding, hè? Dat is Nee. de la crème. Nou ja, Stony Brook University staat vooral bekend om het uh, DMA-programma en om de faculty. En ik kwam daar voor mijn master's-programma. Maar ik kwam natuurlijk voor mijn leraar, voor Colin Carr. Voor hem. Maar voor dat, hem. Maar, dat, maar Fantastische soliste. Ja. Uh, maar hij was gewoon eigenlijk niet uh, op dat moment de juiste leraar voor mij. Mag, mag ik stellen dat jij er eigenlijk alleen maar op achteruit was gegaan? Dat je slechter uh, zo, was Ja, voor gespannen? mijn gevoel absoluut. En dat heeft natuurlijk te maken met hoe je, uh, uh, me ja, hoe je mentaal bezig bent met de muziek. Nou, als je heel positief mentaal erin zit, ja, dan ga je vooruit. Het gaat alleen maar beter. Dat is altijd heel fijn. Maar ja, je hebt ups en downs in het leven ook. En ik had een heel erg down. En dus mentaal zat ik dus even helemaal. Daar ga je. Je zit de daar. In die en dan bowlen. ga je naar. Ja, en dan ga je naar. Nederland voor een concours. En dan denk je, nou, was dit nou wel zo verstandig? En uh, nou ja, ik heb het wel gedaan. En toen? Ja, ik, heb, ik had uh, gewonnen. Je en, hebt het concours gewonnen? Ik had het concours gewonnen, ja. Verklaar je nader? hoe kan dat dan? Ik weet het, ik weet het echt niet. <laughs> ik, als ik erover nadenk... Um, nou, er was wel één grote factor die nu niet besproken werd. Het is namelijk, um, ik was... Na dat jaar was ik overgestapt van Stony Brook University... naar Manhattan School of Music. Mm -hmm. Heb ik um, kennis gemaakt met David Gaber. Die toen vervolgens, waar ik uh, bij gebleven ben ook... voor de rest van mijn master's. Die toen heeft gezegd... Um, ja, kom maar, uh, je, ik heb een plek voor jou in mijn cello-klas. En um, ik hoor dat je een concours gaat doen. Laten we beginnen gewoon met werken. En dat was echt, nou ja, een maand voor het concours begon. Dus ik dacht al van ja... Nou ja, ik weet niet hoe dit zal gaan. Maar we hebben gewerkt een um, paar weken aan, aan heel veel dingen. Onder andere aan het feit dat, um, dat ik, ja, dus mentaal niet helemaal vertrouwen er meer in had. En daardoor ook niet echt lekker speelde. Nou, hij heeft heel erg positief daarop gereageerd. Hij zei: Van ja, uh, je kunt het wel gewoon. En ik ga je nu dus ook eigenlijk niet vertellen wat je moet doen. Rotzame, maar wat hoe het je aan. het moet doen. Je, je moet je eerst gewoon goed gaan voelen. En, en dat uh, gaf jou een soort van vrijbrief om daar te spelen uh, zoals jij wou. Nou ja, het was meer... Uh, ik had geen keus, weet je. Dus dan... Uh, en dan win je zo'n concours, ja, dat mee, is mooi. Ja. Ja. Uh, Welkom, hier uh, in ja, Kunsthof. Uh, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Van uh, ja, de wereld van de kunst tot de pers, mm, de media, ja. cultuur... Dat soort gasten hebben wij hier. Je hebt iemand meegenomen, introduceer haar even. Ja, ik heb meegenomen Thaïsia Pushkar. Um, zij is eigenlijk mijn duo-partner. En zij is pianiste. En ik heb met haar samen ja, een cd opgenomen. O, flavors is een co-productie. En um, nou ja, we hebben concerten, vele concerten gespeeld. We spelen vier jaar samen nu. Oké. Okay. Ik stel voor dat we even iets gaan beluisteren van die cd. Een ja. stukje Beethoven. Ja. wel jammer hoor dat er bij de radio geen uh, camera's zijn. Want... Oh. <laughs> Tegenover mij zit uh, Amber Dokters van Leeuwen die, uh, ja, die, yeah. die gebaard en, en, en, en die kijkt alsof ze speelt. En, en, en dat gaat aan de overkant van de tafel. En, en daar zit uh, Tasia Pushkar en die, die zit eigenlijk ook te spelen, maar dan zonder piano en... Prachtig, ja. prachtig om te zien, dames. Er is natuurlijk overigens wel een webcam. Dan moet je even naar de site van Radio 1 als luisteraar. Kun je dat zien? Er is ook op een andere manier te reageren op deze uitzending. Via het gastenboek www.radiokunsthof.nl En Twitter is eveneens mogelijk. Hashtag Radio Kunsthof. Goed, een tegel voor jou, Amber. Um, we gaan kijken aan het eind van de uitzending wat daarop uh, wat komt te staan. Aan levensmotto of wat dan ook. Laten we even beginnen bij jouw ouders. Bij Tieneke en Arthur uh, Dokters. Van Leeuwen. Ja. Je um, vader kennen we als ex-hoofd, onder andere van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Nederland. Maar waar kom jij vandaan? Um, Oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Korea, uit Seoul. En zij hebben mij geadopteerd um, toen ik anderhalf jaar was. Toen ben ik naar Nederland gekomen. En ja, toen kreeg ik opeens alle mogelijkheden ter wereld om maar te worden wat ik zou willen worden, echt. Uh, wat, ja, wat als, als ik niet geadopteerd zou zijn, dan was dat hmm. totaal een ander verhaal. En wie was jij dan voordat je op dat vliegtuig naar Nederland ging? Wie was ik voordat? Ja. Dat ja uit wat idee. voor soort achtergrond kom je oh, dan? Ja, uit een achtergrond. Dat, dat is niet duidelijk. Want ik kwam uit een weeshuis. En daarvoor scheen dat, um, ik geloof ja, mijn ouders niet voor mij konden zorgen dat. Voornaamste de reden was en toen mijn oma het nog even had geprobeerd. De Koreaanse oma. En uiteindelijk ja. kwam ik toch bij het weeshuis terecht. En uh, ja. Heb je dat nooit helemaal uitgezocht? Wat, wat je precieze nee. achtergrond was? Nee, ik, ik heb nooit uh, tot nu toe nog nooit de behoefte gehad. Hm. En nou, dat is dan nogal wel wat uh, om het allemaal uit te zoeken. Heel, heel veel werk... Dus um, ja, als ik ooit de behoefte krijg, dan uh, ga ik dat zeker doen. Kan, nog? Dan kan ja. dat Ja, ik denk dat het wel kan. Um, maar er is toch heel weinig bekend over. En um, ja, dat zal nog wel eens ingewikkeld worden eigenlijk om het helemaal uit te zoeken. En tot op welke hoogte voel je nou nog Korea in jou? Is dat traceerbaar? Nul. Ja? Nul. ja, behalve het eten. Vertel. Nou ja, <lacht> ik hou heel erg van eten. Um, zoals een aantal mensen wel weten. En um, ik moet zeggen, ik vind Hollands eten heerlijk. Dat vind ik echt heel fijn. Maar er moeten pepers maar... in de boeren komen? Ja, <laughs> de chilipepers. Of een beetje sambal. Een ja. beetje bij of zo. Oeh. Nee, maar soms denk ik van nou, het mag wel iets meer... Uh, ja, pittig, pittiger ja. of zo. Hey, en wat ja. voor opvoeding kreeg je van, van Tineke en Arthur Dokters van Leo? Wat voor waarden of ja. ideeën kreeg jij mee? Nou ja, enorm veel cultuur. En bijvoorbeeld ook uh, mijn al, mijn zussen, ook die. Uh, ik heb twee oudere zussen, Vera en Klaartje, die speelden ook instrumenten. We hebben altijd hobby's gehad. Ik zat op ja, tekenles jarenlang, uh, ik heb ook paardrijden gedaan en. Ja, uh, daarnaast altijd alle kerken, alle musea, uh, altijd mee. En dan Nou mee. vind ik het intrigerend, zij, zij muziceren ook, hè? Die anderen in het gezin muziceren ook. Nee, ik ben de enige. Ik heb begrepen dat, dat, dat er om jou heen, in de familie in ieder Toen geval... Toen ik jong was. Ja, ja, ja. werd ge gemuziceerd. Toen ik he? jong was, werd er gemuziceerd. En daarom kwam ik ook uiteindelijk bij die cello. Ja, jij was de enige die, die ja. echt doorzette. Uh, en nou, ze zeggen wel eens uh, uh, dat het lijden, het vermogen tot lijden van de Zuidoost-Aziatische medemens en de discipline dat, dat dieper geworteld zit dan bij de gemiddelde Nederlander. In het DNA bedoel je ja, dat? Ja. Zou um, dat mee kunnen spelen, denk je? Nou, dat weet ik niet. Ik ben niet anders gewend. Nee. En, um, ik maar jij altijd... bent de enige van de drie die het zeiden. Ja, maar ja, het was ook zo dat zij vonden het gewoon ook niet heel erg leuk. Dus ja, dan kun je het maar beter niet doen. Nee, oké, okay, dat scheelt. Maar ja, um, ja ik, ik vond het hartstikke leuk. En ik was er zo van weg dat ik ook daardoor een bepaalde concentratie kon opbrengen om te studeren. En um, achter die cello uh, ook plezier ja. te hebben. Vanaf je zesde. Je had, ja, een, je had een, ja, ja. Uh, naast je eigen moeder had je een cello-moeder? Ja, Monique Bartels. Dat is toch. Ik heb acht jaar les van haar gehad. En dat is um, eigenlijk zie je iemand dan van acht tot zestien dus. Vaker dan je eigen moeder. Nee, dat niet. Maar het scheelt niet. <laughs> maar van. kijk je, je hebt wel een bepaalde band met uh, zo'n iemand uh, die je dan zoveel leert en uh, ja. Uh, dat is toch bijzonder. En je ziet iemand dan ook opgroeien, denk ik mm -hmm. eigenlijk. Zij zij ziet eigenlijk jou, ja. van acht jaar tot zestien. Nou, dat is toch. Wat, een wat, wat heb je van haar geleerd? Wat heeft zij nou in ja, jou gezaaid? Nou, als ik aan Monique denk, denk ik gewoon aan. Van, nou, het is gewoon heerlijk om cello om te spelen. En het is bij haar, bij haar zo duidelijk dat, dat je moet genieten. Mm van het instrument. En ik en daarnaast heeft ze me... Dus naast plezier op het instrument... heeft ze me ook echt alle basistechnieken... Uh, uh, ja, doe er eens gedenkt. een. Laat ons eens even... in, in, in, in je ambacht kijken. Wat, wat ja. is nou iets wat je in die fase... opsteekt en wat... eigenlijk onmisbaar is... om goed cello te kunnen spelen? Nou... Dat is niet één ding, dat is heel maar lastig. Maar pik er eens iets uit, nou, In er... die periode dat ik bij Monique uh, studeerde... vooral, ja, laten we zeggen, echt beginperiode, eerste twee jaar... dan is het echt wel puur techniek uh, wat heel goed moet zijn. Dus uh, als het van jongs af aan goed wordt aangeleerd namelijk... dan heb je daar voor de rest van je leven iets aan. Maar is dat de stand dus dat van was je heel handen? Is dat de stand van je handen, hoe je de stok vasthoudt. Um, Want hoe, hoe je een je geluid uit het instrument Hoe moet je, hoe moet je een stok vasthouden dan? Um, nou, ik kan dat enigszins omschrijven. Ik bedoel, je moet stok vasthouden... op een manier dat je hem niet doodknijpt. Mm -hmm. Om het maar zo simpel te zeggen. En je moet alle vingers eigenlijk um, in contact hebben met het hout. En dan kan ik wel gaan uitleggen hoe je hem moet vasthouden. Nee. Maar dat heeft geen zin, denk ik nu. Maar... Ik denk als je, ze, uh, als je het contact voelt van, bij wijze van spreken al is het maar alleen het topje van je pink. Um, die het minst bijna misschien het, uh, de stok vasthoudt. nou als je, als je die toch telkens dat hout voelt aanvoelen, mm -hmm. um, terwijl je strijkt, continu je daar bewust van bent. Dan denk ik dat je wel op de goede weg zit. Dus het is een beetje zoals dus het is in de... vooral niet knijpen. Op... Zoals in de liefde. Je moet wel raken, maar niet knijpen. Ja, niet, uh, ja, precies. Niet doodknijpen. Het ja. nee. is een meer in het algemeen aanbevolen voor, uh, voor een relatie die, die moet slagen. En in dit geval de relatie met jouw instrument. Nou, dat, ja, dat, dat lijkt me wel, ja. Ja. Goed, dat, dat, dat steek je van haar op. Dus, dus laten we zeggen, het joie de vivre van het spelen... en, en, en, en die basistechnieken. Ja. En dan krijg je, laten we zeggen, de, de, de leraren hoger op. Hè? Wie heeft nou de meeste invloed gehad op jouw spel? Um... Dat Een beetje kan ik vragen, niet goed zeggen. Want ik heb Mag ik, even zeggen? ik heb het geluk namelijk gehad... dat ik elke leraar op het juiste moment heb gekregen... En dat is heel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld... Ik heb drie jaar bij Maarten Mostert gestudeerd. Aan het koncentrum in Amsterdam. Um, als ik daar niet op die tijd naartoe was gegaan. Dan was het weer niet goed geweest. Um, voor mij en Monique Bartels bijvoorbeeld. Dus ik maar ben zo, op de jasmeet weggegaan. Uh, en toen ben ik naar Maarten gegaan. En toen wilde ik ook heel graag naar Dimitri Versman. Ik wou net zeggen, zo groot, zo groot als Versman. Hè. Ja. Die, die, die heeft zijn stempel op je gedrukt natuurlijk. Ja, omdat... En dat komt ook omdat ik toen technisch uh, natuurlijk al heel veel had geleerd van Monique en, uh, en Maarten. Dat, uh, dat Versman mij ook een uh, bepaalde rust heeft geleerd, aangeleerd in het spelen. Dus dat je eigenlijk uh, mentaal je compleet kan geven aan de muziek, maar dat ook... Technisch maar die man die zat, heb ik me laten influisteren soms tegenover ja. jou... met zijn hand voor zijn ja. ogen. Ja. Uh, met een beetje zo nee te schudden. Op zijn borst. <laughs> ja. Ja. ja, maar het is... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is altijd een soort van haat-liefde-vouding. Tussen uh, leraar en een leerling. Dan um, Zo zie ik dat. Uh, want ja, je wordt aan de ene kant... Um, natuurlijk alleen maar bekritiseerd mm. En daar ga je ook voor naar een leraar. Ja. Je wil iets leren. Maar als iets niet lukt, is dat enorm frustrerend. Maar goed, het levert... Voor leraar en leerling. <laughs> het levert ook iets heel moois op. Ik zou zeggen, uh, ja. op naar het instrument. En ik wil ook aan ja? het huisjaar Puschka vragen of zij richting de piano wil gaan. Het is echt wel fraai wat er, er natuurlijk uiteindelijk uit is gekomen. Ik ga even citeren uit een, uh, een recensie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van... Uh, Amber, iets wat je hebt gespeeld van uh, de componist Elliot Carter op een gegeven moment. Dokters van Leeuwen spreidt in haar visie op Carter... veel oor voor kleurverschil en nuance ten toon. En ze maakt er een organisch verhaal van. Even temperamentvol is haar vertolking van Haydn's andere celloconcert, dat in C... waarin ze de cello vooral in het langzame deel lustig laat zingen. En in het laatste deel razendsnel de stok over de snaren laat flitsen... zonder de warmte in de klank te verliezen. Dokters van Leeuwen staat boven de materie. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi. Ik zou zeggen, speel maar. Wat is dat toch uitgesproken <lacht> lekker om live muziek... op 2,5 meter van je te horen. En dames zou zeggen, kom weer aan, aan tafel zitten. Claude Debussy, was dat? Een stukje van de sonata in D mineur voor cello en piano. Amber Dokters van Leeuwen, onze hoofdgast. En Thaisja Pushkar, piano. Uh, Amber, hoe, hoe is de relatie met zo'n pianiste? Die is heel, ja, ik heb het geluk dat hij heel goed is. Hoe ben je ernaar gekomen? We hebben elkaar ontmoet aan Manhattan School of Music. En um, zij is op het moment bezig met het afronden van haar DMA, doctorate. Mm -hmm. En um, ja, we hebben daar elkaar ontmoet. We zijn begonnen met samenspelen. En het klikte gewoon, meteen. En zij komt uit? Oorspronkelijk uit uh, Rusland. Op ja. haar twaalfde is ze naar Amerika met haar familie verhuisd. En wat, wat hebben ja. jullie nou? Wat, is dat te definiëren wat zo'n muzikale relatie inhoud geeft? Um, nou, misschien kan ik het uh, begrijpelijk maken door een repetitie een beetje te omschrijven. Ja, ja, leuk. Nou ja, als wij repeteren, wat, fijn, wat wij allebei fijn vinden, is als wij eventjes iets willen zeggen over uh, muziek, wat anders zou kunnen, of uh, bepaalde aanwijzingen naar elkaar toe, op een aardige manier... dan zeggen we het gelijk. En dan gaan we er niet heel lang omheen dansen. Dat, dat is, en dat, daar zijn we allebei heel comfortabel bij. En dat moet ook maar net okay. kunnen. Tasha, we did not rehearse this. Uh, would, you, would you come over here for just a second? Um, how, how, would you uh, yeah, how, how would you describe the musical qualities of Amber? First of all, honesty. Eerlijkheid. Oh, <laughs> uh, because she is always searching for what the composer really wanted to say, and also how how sincere can she be in the music. So there's no pretense, there's no pretend. Ja, Totaal niet pretentieus. Eerlijk zijn en goed zoeken naar wat de componist wil uitdrukken. And what is something that you should still work on? Waar oh. moet je nog steeds aan werken? It's a trick question. <laughs> Good round. Well, we're 100% prepared. I'm across prepared. the table. <laughs> Not far. <laughs> well, that we should work on. We should work on together or she by herself? No, she herself. It's okay. I just told She people that. Yeah. I think <laughs> maybe not putting so much. Uh, she's very uh, responsible and she's very, you know, hard on herself and mm. on us together and on me. Mm. <laughs> Erg verantwoordelijk um, een beetje te, te bewust, een beetje te calvinistisch misschien, Amber. Is dat yeah. een goede vertaling? Ja, ik merk het soms. Dat dat denk ik. Ja. Uh, yeah. Oké. Okay. Thank you, Dat so is wel yeah. waar. <laughs> hey, wat zou je daar zelf aan toevoegen? Van, ja, daar moet ik echt nog leren. Ik ben al ver, maar het moet nog. Ja, toch altijd een manier vinden om mezelf um, te uiten in muziek. En ik denk dat dat gewoon altijd kan groeien. En wat Tasha ook zei, ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk muziek te, te spelen. Maar, maar wat is dan oneerlijk muziek spelen? Nou ja, oneerlijke muziek spelen is als je het gewoon nog niet helemaal begrijpt. En dan toch... Ja, Doen alsof. Nou ja, doen alsof zou ik niet gelijk zou willen zeggen, maar als je iets gewoon nog niet helemaal begrijpt en je moet het spelen. En de, je hebt heel veel uh, uh, muziek, wat zo gecompliceerd is. Ik bedoel, je hebt ook Beethoven, of Bach. En om nou, ik ga niet hier zitten zeggen dat ik dat nou helemaal begrijp bijvoorbeeld. Okay. Dus daar zou ik heel graag. Uh, en dan moet je het niet op je repertoire zetten, zolang je dat nog niet nee, helemaal... Nee, dat kan wel, dat kan. Je kunt het altijd, want je leert het uh, ook ontwikkelen. Mm -hmm. Uh, je leert het ontwikkelen door het te spelen. Maar daarom, ik zou graag willen groeien daarin ja. en beter daarin worden. En is er nou naast een verhouding he, met Taisha met, met, met zo'n pianiste, is er in zo'n ambitieus uh, muzikant te bestaan, uh, bestaan van een muzika, een muzika, muzikus? Hoe, hoe zeg je dat eigenlijk? Ben je muzikant of ben je muzikus? Ik ben gewoon een muzikant. muzikant, oké. Okay. <laughs> is daar ook ruimte voor, voor, voor liefde? Ja, ja, ik ben getrouwd. Ik heb een man. We zijn al bijna twaalf jaar samen. Ik hoop dat ik het goed zou. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 28 en hij is 27. Dus jullie zijn echt middelbare schoolliefjes? Ja, high school sweethearts, zoals ze het in Amerika noemen. En wat, en wat doet Ruben precies? Ruben is uh, een bassist... Jazzbassist. Um, dan zij studeerde jazz,bas, contrabas op het consultorium en ook aan Manhattan School of Music. Mm. Uh, en nu doet hij van alles. Hij zingt, hij componeert, hij schrijft uh, muziek, uh, popmuziek, uh, van alles. Van alles. Singer, songwriter. Hij doet heel veel verschillende dingen. Dus ik kan het eigenlijk ook niet allemaal. En, en speel je ook wel eens met hem samen of beperk jij je ja, tot de ja. klassieke muziek? Ja, ik vind het heel leuk, we spelen samen. Um, in, uh, op moment in trioformatie met Gabriel Rios. Mm -hmm. En ik vind het fantastisch. En dat is het clubje waarmee jullie over enige tijd... zie je binnenkort geloof ik ja, zelfs in Paradiso staan. Op 29 december is dat volgens mij is de avond van Juri Honing... in Paradiso in Amsterdam. Ja. En um, hij, heeft ons uitgenodig... hij heeft Gabi uitgenodigd, Gabriel uh, Rios, om uh, met ons te komen. Oké, okay, mooie combi. Eerst even ja. de files van vanavond. Er staan nog files in de regio Utrecht op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor knooppunt Hollandrecht drie kilometer na een ongeluk. De is rijstrokers dicht. De A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt rijns en Houten. Zes kilometer, dat komt er al ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht en die gaan waarschijnlijk pas over een uur weer open. Het verkeer staat dan ook stil op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor Utrecht drie kilometer. Wij horen even van Breen, componist, een vriend van jou. Daar gaan we straks even rustig op doorluisteren. Hij staat tussen Debussy en Schnietke en Beethoven op Flevers, op die debuut-cd. Ligt heel even toe wat het is waar, waar we naar... Uh... Um, uh, dit is het deel en dat heet... Sp het, heet het heet... Spicy. Spicy, oh, en? hij gaat me vermoorden. <laughs> oh, ik schaam me heel erg nu. Um, ja, het bestaat uit vijf delen. Het stuk heet 'Flavors'. Het heeft eigenlijk de vijf basis uh, flavors. Smaken, dus... laten we eens even luisteren. Hij van Brein. Het is nogal een waagstuk om dat tussen uh, zulke enorme componistennamen te zetten. Op je debuut-zd. Ja, debuut -CD. maar ik weet ho hoe hij schrijft, hoe hij componeert. En het is fantastisch. Ik heb hem gevraagd ook om dit te schrijven voor mij. Um, en ik ben heel blij dat hij ja heeft gezegd. En ik ben heel blij dat we dit hebben combineren in ons programma. Want het brengt enorme balans in het programma. Het is... Um, het is, ja, wat je, no je zegt, je noemde al Schnitke en Beethoven en Debussy... dat zijn gigantische namen in het repertoire, in het cellenrepertoire. Maar ik denk dus met even van dat je gewoon een nieuwe componist erbij hebt. Ja, uh, en je vroeg hem uh, op een heel speciaal moment hè, om werk voor je te schrijven. We zijn de vooravond van een optreden yeah. in maar liefst Carnegie Hall, New York. Ja, dat is correct. Um, nou, ik heb hem toen... Een paar maanden geleden voor Carnegie Hall, dat concert, heb ik hem toen gevraagd of hij tijd had. En um, dat ik het graag dus ter gelegenheid zou willen spelen voor mijn Carnegie Hall debuut. En ik wil een cello -solo stuk. En toen heeft hij ja gezegd en heeft hij iets geschreven en... Um, hebben we, nou, dat is heel fijn trouwens, want dat is de enige componist aan wie ik ook nog vragen kon stellen. Ja, dat is lastig. Over met de muziek ja. ja, maar ja, dat is echt heel lastig. Dus um, ja, dus dat is wel uh, fijn. Uh, dan ga je daar naartoe. Je gaat dus uh, ja. niet even gewoon uh, het klassieke, klassieke uh, repertoire doen. Je gaat ook experimenteren. En op Zo'n Heilige Plek, dat is een van de beroemdste concerthallen ter wereld twijfel jij eigenlijk nog wel eens? Aan wat bijvoorbeeld? Aan jezelf. Aan mezelf? Oh ja, altijd. Dat is ook iets waarvan ik denk... ja dat. Nou, niet altijd, niet altijd. Uh, maar uh, wel vaak. En... Wat voor soort twijfel is dat dan? Ja. Sta je dan te stampvoeten? Of lig je in je bed te woelen? Of, of, of ja. blader je door muziekpapier? Wat, wat, wat voor twijfel is het? Nou, het is vooral twijfel... Kan ik dit allemaal wel? Kan ik eigenlijk, kan ik wel die noot spelen? Kan ik, kan ik nu zo Snietje even spelen? Altijd toch een soort twijfel. En als je speelt, als je, daar, ja, daar zet ik me dan op zo'n moment gewoon overheen. Mm -hmm. Maar dus is altijd wel enigszins twijfel. En ik denk dat, um, dat nou ja, zo iemand als Taïsia mij daar heel goed bij kan helpen. En daarom werkt het ook zo goed samen. Mm -hmm. Want zij zegt, nee, natuurlijk kan je het. Spelen nu. Je bent ja. uh, niet zo heel lang geleden ben je voor het eerst naar Zuid-Korea gegaan, hè? Ja. land waar je geboren bent. Deze zomer. En hoe was dat? Het was heel heel gek. Het was een beetje vreemd. En ik had me meer misschien een romantische voorstelling gemaakt van ja, ik ga terug naar mijn geboorteland en nou is het toch wel heel leuk, want dan zie ik eens de cultuur en proef ik het eten daar en uh, ontmoet ik allemaal mensen die misschien op mij lijken. Uh, vrij naïef. Enigszins. Hmm. Maar ja, goed. Uh, ik keek er toch wel heel erg naar uit om, om daar naartoe te gaan. Met, om die redenen. En toen kwam ik daar. En het was, het was gewoon heel gek. Want ik zag. Ja, want ik zag. Het is, het, nou ja, ik was daar ook uh, in een weeshuis terechtgekomen. Het is gewoon, economisch gezien, was het echt heel erg arm. En nu zie je dat die economische groei zo ontzettende gespeurd heeft gehad... en gaat zo verschrikkelijk, verschrikkelijk snel, misschien wel te snel... Dat, het, um, dat er heel weinig van die cultuur nog over is. En ik denk als je iemand hebt die dat uh, uh, kan laten zien... of die je kan rondleiden uh, van nou, dit en dit... Maar ja, het is niet zo snel aan de stad te zien. Als je, zodra je in Nederland uh, aankomt en je loopt naar Amsterdam... en je ziet de grachten, ja. Mm. Dat is dus fantastisch, ik hoor er zeker maar... de teleurstelling doorklinken. Ja, uh, dat, is, dat... dat kun je zeker een soort van teleurstelling noemen omdat, nogmaals, ja, ik had toch enigszins hoge verwachtingen ervan. Dat uh, ik dacht, en een rom te romantisch beeld. En ben je ook naar het weeshuis zelf teruggegaan? Nee, ik dacht wel, misschien is dat wel uh, nou, toch interessant om te zien. Maar dat is er gewoon eigenlijk niet van gekomen. En ik ga er ook zeker meerdere keren nog naar terug. Ja. Ik heb daar ook vrienden. Uh, dus die had ik toen ook bezocht. Gezien. En wat voor vrienden zijn dat dan? Ja, zijn vrienden eigenlijk uh, mijn hele goede vriend uh, G. Die hebben ontmoet... En het Koninkonsultorium in Den Haag. En hij was toen een van de eerste Zuid-Koreanen, eigenlijk die daar kwam studeren. En uh, ja in Amerika, in New York wemelt het van de Koreanen. Ja, en Chinezen. En uh, ja, ja Maar vooral op de school, op de universiteit, omdat zij vaak naar een universiteit gaan om hun diploma mee te halen, zodat ze in Korea een goede baan kunnen krijgen. En, en hebben jullie uh, als, als Nederlandse muzici die oorspronkelijk afkomstig zijn uit. Uh, uit Zuid-Korea. Hebben jullie ook een, een speciale band? Zo iemand als Lavinia Meijer, de harpiste, die ook uit dat land komt. Die ken ik, nou, die ken ik van naam, maar ik, ik ken haar niet persoonlijk. Dus, Maar ik, ik ken haar verhaal. Ze, heeft, ze is ook zuid koreaans Ja, zij heeft uh, een, een jaar of twee terug uh, ook een bezoek gebracht aan Zuid-Korea. En uiteindelijk, er is ook een film over gemaakt... Uh, haar biologische ouders uh, ontmoet. Ja. Yeah. Maar je, je zoekt niet bijvoorbeeld het gesprek met zo iemand. Van, goh, hoe was dat? En... Nee, nee, want ik, ik denk dat het een beetje een andere situatie is. Want zij was misschien ook meer op zoek naar op een gegeven een antwoord. Moment wel. Op een gegeven moment wel, ja. En ik, ik ja, ik, ik niet. Of nog niet. Of Wat was dan jouw reden om naar Zuid-Korea te gaan? Nou, eigenlijk was het omdat mijn man daar naartoe ging om te werken. <laughs> dus ik dacht, nou ja... Dat, dan moet ik ook. Dan moet ik ook, want het kan niet zijn dat hij als eerste naar Korea gaat... en ik dan achterblijf. Ja. Als en jullie gaan uh, natuurlijk ook heel vaak naar elkaars cruciale concerten. Hè? Ja, ja. hij was naar mijn concert in Carnegie Hall gekomen. Hij was op tour, volgens mij was het toenertijd met Jeff Neven. met Jeff Neven trio. En zij toeren echt over de hele wereld. Van uh, Azië naar Australië, naar ergens in uh, Europa. En hij had twee dagen vrij of drie dagen vrij. Hij was uh, op de dag van mijn concert gaan vliegen. Vanuit Nederland wel. Dus hij kwam, nou, hij kwam echt letterlijk aan. drie of twee uur. Twee uur voor mijn concert. Uh, uh, voor, de start, voor het start van mijn concert. Taisha, uh, je, je pianiste, uh, die, die, die toch echt geen, geen Nederlands zij spreekt. Zij begrijpt het wel, hoor. Die, die ziet Lijkt gewoon aan niet, de taal, Lijkt de fysieke taal, gangen. dat dit het verhaal is. Hè? Die tijd. Ja, net, zij net, zat met mij, mij in die, die, die, uh, die kleedkamer en ik zat ze toch telkens afvragen... Wat <laughs> blijft ja, die, die man? Nou zijn? Ja. En joh, het was net een film. Ik bedoel, hij had uh, ook nog eens uh, een enorm lange rij uh, op JFK voordat Fliefeld, hij door de douane ja. heen kwam. En toen hebben ze hem toch nog enigszins kunnen helpen. Nou, Oké, okay, ja, we begrijpen het. Carnegie Hall. Ga maar hier ja, in deze leuk. rij. Ja. Toen ging die man net met pauze. Maar goed, toen kwam hij nog eens bij de taxis. Omdat het net <laughs> spits uh, natuurlijk was. En was sta je voor het eerst in Carnegie Hall. Ja. Maar hij heeft het gehaald. Hij, hij heeft, heeft het, het gehaald. gehaald, ja. Uh, wij, willen, wij willen graag eigenlijk nog wel wat uh, horen. Dat kan, geloof ik. Hè? Ja. Uh, wat, wat wordt het tweede stuk? Schnitka. En het is een beetje een, een vreemd moment in het stuk, maar... Uh, je krijgt wel van het laatste deel iets te horen. Dus uh, daardoor die overloopt van het ene laatste deel... die overloopt in het laatste deel. Ja. Oké, okay, nou luisteraars uh, uh, uh, hou je vast. Want dit is fysiek, mag je wel zeggen, voor piano en cello. Uh, Alfred Schnitke Sonata, de eerste. En de dames nemen plaats daar in Studio de met Live in Kunsthof. Wij luisteren naar Amber Dokters van Leeuwen en Taisha Pushkar. Dat was er niet gering. Uh, en ik, ik, ik zag die Amber Doctors van Leeuwen af en toe toch wel heel somber. Om het woord somber van het begin van de uitzending nog maar eens te citeren. Kijken, was je niet helemaal tevreden? Je keek zo donker af en toe. Ja, die, maar die muziek is ook heel donker. Dus dat heeft niks te maken met nee? hoe ik mij persoonlijk voel. Dat het dat is gewoon puur de pure muziek. Hoe, hoe goed of hoe slecht ging deze uitvoering? Ik weet het niet. Eigenlijk, ik denk dat dat aan de luisteraar is. Teesje, was dit oké? Ja. Was what you just did together? Ik denk, het was Het is strange te start in the beginning, but I think we exploded when we needed to. Uh, we yeah. exploderen op het moment dat we moesten exploderen, zegt Teesje. Dus uh, buitengewoon uh, lichamelijke muziek. Ja. Uh, yeah. Vertel eens wat je ervoor moet doen uh, om dit te kunnen spelen. Uh, nou, sowieso een beetje gezond leven. <laughs> Dus echt wel genoeg uh, proteïne binnenkrijgen. Uh, want dit vergt kracht. Dit vergt uh, gewoon gezonde spieren. En ja, ik bedoel, ik, ik moet wel altijd flink eten, want ik uh, verlies snel gewicht. Dus... Maar je bent een spijker, mens. Ja, nou ja, ik spul snietke binnenkort ja. ook weer. Dus, en vorige week ook, en de week dus daarvoor kilo's heb ik het ook. Kilo's vliegen eraf, ja. Dus dat, dan gaat het snel en dan moet ik inderdaad echt uh, zorgen dat ik gezond en veel eet eigenlijk. En slapen. En slapen en toch een vorm van exercise. Dus een vorm van, uh, nou mijn penis doet ochtends en avonds yoga. Mm -hmm. Ik heb gisteren een beetje voor de grap meegedaan. Maar um, uh, ja, ik, ik heb wel vaak dat ik uh, toch massage... Ik heb nu sinds kort een acupuncturist, uh, Mr. Yasushi in New York die mij heel goed kan helpen. Um, en, en wat ja. maakt dan uh, dit stuk zo zwaar? Is, uh, is het het trekken aan de snaren? Is het de manier waarop je met die stok aanzet? Wat is, uh, wat is dat het zoveel vergt? Um, het vergt heel veel uh, fysiek... omdat het is een, rib, uh, een, een beweging die je blijft maken... het is dezelfde beweging die je blijft maken voor een vrij lange tijd... Mm -hmm. Met al je kracht die je hebt. Mm. En heb ik het niet speciaal over... Je rugspieren, ja. je armen... Gewoon al het gewicht wat in je bovenlichaam zit... laat mm. je helemaal volledig in de snaar hangen. Ja. Rechts en, nou ja, enigszins ook links. En uh, vooral links gaat het omdat het vrij snel gaat. Ja. Dus je hebt heel veel noten op, in een heel snel tempo. Jouw, jouw man Ruben, hè, die zei tegen de redactie van Kunsthof... Uh, soms moet zij gewoon echt dwars door enorme pijn heen spelen. Ja, nou, dat, dat klinkt misschien weer een beetje Ach, die extreem. Ja, een ja. beetje extreem, hè? Ach, die man van mij ook. <laughs> <laughs> nee, het is, um, het is zo dat ik um, soms inderdaad best wel vast kan zitten. Waar? Uh, schouders. Maar dat is wat ik... Ook heb opgebouwd met ja, jarenlang studeren en spelen. En soms niet goed ook voor mezelf heb gezorgd. Uh, uh, gewoon dus dat ik die spieren merkte, dat ik merkte dat die spieren een beetje vast zaten. Ja, en ja. toch doorging met studeren en concerten geven. En um, dat is toch, en dan was het niet heel erg, maar ja, op een gegeven moment hoopt toch alles op. Ja. Dus ook in die spieren. Mag ik je hand even vasthouden? Even... Uh, ja. De, de, ja even, even je vingertoppen uh, voelen <laughs> studeer ik genoeg <laughs> uh, het gaat hier om vooral. waarom oh ja de bovenkant. dat ja dat van de even kijken hoe noemen we die vinger ja, je ziet de snaar op wijsvinger in, ja de in mijn vinger zeg maar. Wauw, ja, ja ja dat is gewoon dat is eelt ja hard ik, kan, ik zou heel goed chef-kok kunnen worden, denk ik. Want Want? ik. kan Nou, omdat door dat eelt voel ik toch niet of ik iets verbrand of nee, niet. Nee, het is, het is houtig <laughs> zelfs. Als je het... Ja, ik snij soms wel eens bij het koken een stukje van mijn vinger af. Maar dan zit er gelukkig eelt. Dan voel je gewoon eigenlijk niet eens. Het is, nee. is, het is al dood in feite. Ja, is het dit lager. is eelt, is niet meer uh, vlees uh, nee. of iets. Het is gewoon... Nee. Als je snitkalk kan spelen, en dat wordt gerekend tot lastigere componisten... wat, wat is er dan nog te veroveren? Wat, wat ga je nu ontwikkelen? Nee, dit is, dit is nog niet veroverd. We, we proberen natuurlijk zo dichtbij mogelijk te komen. Nee, wat, dit, dit, dit heb je nog niet goed genoeg, vind je? Het kan altijd beter ja, goed, zij lacht nu. Ja, dat, dat Nederlands, dat is wel te verstaan zo lang. You know this sentence, Tasha. Het kan altijd beter, hè? Thuis, ja. <laughs> it's never yeah. good enough. Now, uh, how, how did she become like this? <laughs> oh, I think their, their whole family is very... Uh, they work hard. And so, you work hard, you work hard. It's never good enough. You have to keep working. And I think Hardwerkende familie. Calvinists? Calvinisten? Ik denk, ik denk zo. They just believe in doing good en to do good, to do well. Ja. You have to work hard. Er zijn gewoon mensen die, uh, ja, die vinden dat het ja, min of meer perfect moet zijn. Amber moet het bij nou, de doktertjes wat... van Leeuwen allemaal. Ik denk dat ik het altijd. Uh, ik ben een perfectionist, dat is absoluut zo. Dus ik denk dat ik die keuze vaak voor mezelf stel uh, van ja. Yeah. Is dit goed nog? Mag... Maar mag ik je dan niets? eens ja, adviseren nee, om het essay van Patricia de Martelaren te lezen over perfectionisme? Oh ja, oké. Okay. Ken je dat? <lacht> nou, ik heb ervan gehoord. Dus ja, ik zij, zal het, zij zal zegt, het inderdaad even... Zij zegt dat dat verkapte suïcidedrift is. Want het is gevaarlijk, hè? Ja. Je kan op de rand zitten dat je eroverheen gaat... en dat je alles eigenlijk tien miljoen keer zo moeilijk maakt voor jezelf. Ja. En dat is iets wat ik ook weet van mezelf waar ik achter ben gekomen... En dat, uh, dat is iets wat ik in mijn achterhoofd hou. Maar het is uh, wel gewoon wie ik ben, uiteindelijk. Het ja. moet gewoon zo, niet maar, al zo goed mogelijk zijn. Er zitten risico's aan vast. Oh ja, absoluut. De, de ontevredenheid kan zo killing worden, letterlijk killing worden. Ja. Dus af, hè? Ja. Het is uh, de zorg van de interviewer, zullen we maar zeggen. Hé, <laughs> <laughs> hey, en uh, nou is dit zonder te willen slijmen, van, classic, uh, van, van, van de platenmaatschappij... Hè? Van, uh, even ja. kijken, wat is ook weer de officiële naam van die club... van Brilliant Classics... Um, wel gedurfd om dit met jou te doen. Ja. Om deze CD-flavors uit uh, te brengen. Leg zelf eens uit waarom. Nou, normaal geven ze eigenlijk alleen CD's uit... Van componisten, uh, van één componist met uh, vers verschillende werken van die ene mm -hmm. componist. Ik kan het netjes bij de B van Bach, Beethoven zo. Netje. Ja, en dan heb je hele boksen en uh, nou ja, dat is natuurlijk fantastisch voor mensen die uh, net beginnen met klassieke muziek of die niet zo'n voorkeur hebben nog. Dus uh, dat dat is wat ze voornamelijk uitgeven eigenlijk. Deze CD is zo'n extravagante mix eigenlijk van componisten. Dat het nogal apart is dat zij dat willen uitvoeren. Maar hoe is dat dan tot stand gekomen? Nou, dit programma hebben we eigenlijk gekozen voor Carnegie Hall, dus weer Carnegie voor Hall. Voor dat optreden in het Voor Eind. dat optreden. Ja. En uh, aanleiding van het optreden hebben we dus die CD gemaakt. Dat we dachten, nou, dat was heel succesvol en. Maar jij bent ook uh, gewoon naar die maatschappijen, naar verschillende maatschappijen toe gegaan en gewoon gezegd, ik ben Amber, dokter van Leeuwen... Dit is misschien wel interessant voor jullie. Ja. Ik heb die CD gemaakt met Theissia. en toen heb ik hem rondgestuurd. En nou, het mooie was wel dat van Burn Classics kreeg ik eigenlijk gelijk antwoord. En ik geloof dat het uh, Pieter was. Nou weet het nou ja. Uh, Pieter wie? Uh, Pieter van Winkel heet hij volgens ja, mij. Die oh. daar. Ja. Die, uh, nou, die werkt dus uh, voor Bruin Classics. Of nou ja, goed, hij is groot gedeelte van Bruin Classics, denk ik. En hij heeft mij toen uh, ge En er waren gewoon een aantal dingen die in die e-mail stonden. Uh, stond, waarvan ik dacht: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Waaronder, dus dat, hij, hij vond hem heel mooi. Nou, dat is sowieso heel goed. Maar dat hij ook zei: Ik voel dat elke noot telt. En hmm. dat is zo belangrijk. Maar het is eigenlijk ongewoon, en daar wil ik een beetje naartoe... Dat, dat je in die klassieke wereld zo nadrukkelijk durft te zeggen... ik wil dit. Luister je nou eens naar, maak er een ja. plaat van. Dat is, hè, daar is die wereld een beetje te chic voor gemiddeld om dat te doen. Maar jij... Ja, wij doen dat gewoon, want... Uh... Er was ook heel veel op aanraden van mensen van... nou, doe dat nou niet. Ga nou gewoon iets doen waardoor mensen je in een categorie kunnen stoppen. En dat ze jou uitnodigen. Of makkelijker, makkelijker kunnen herkennen in wat, wat jij doet. Maar ja, aan de andere kant zeiden we ook bepaalde... echt maar twee mensen zeiden toen van... nee, je moet doen wat je wil. Hmm. Je moet doen wat jij hey, wil doen. hebben dus een kring eigenlijk. Nou, dankjewel. <laughs> Toch? Nou, eigenwijs misschien uh, wel, maar ik ben geen krit. Nee, nou, maar goed, maar het is wel nee. zo'n beetje. Nee, maar ik denk uh, dat, dat, dat dat voor ons ook een van de weinige manieren is om, om te werken. Want ja, wij spelen deze stuk nu ook al een tijdje en we raken er gewoon niet op uitgekeken. Want wij hebben deze werken zo uitgekozen dat. Dit zijn hele belangrijke werken voor ons. Dus daarom ja. willen we die op een cd zetten. Ja. Daarom willen wij dat mensen deze stukken horen. Want het zijn zulke fantastische stukken muziek. En ze kunnen jullie ook binnenkort live in Nederland horen. Vertel eens ja. even, waar, waar sta je en wanneer? Nou, Op 2 december om kwart over acht... ...savonds spelen wij in het concertgebouw, in de kleine zaal... ...in de serie Jonge Nederlanders. Ja. En en met een Russische we, pianisten. Ja. Meegenomen uit New York. Dat ja. je, die, die maakt nu het gebaar alsof ze een doelpunt heeft gemaakt in de Europa Cup uh, finale. <laughs> Goed, ik, uh, ik zou zeggen: daar is de tegel. Ik hoor straks graag even van jou uh, wat daarop komt staan. En ik meld uh, de luisteraars vast ja. dat er na achter, natuurlijk, twee dingen uh, is. Uh, morgen, vijftig jaar terug, dat koningin Willemina overleed. Vandaag is er over haar leven een tentoonstelling na het koningschap geopend op uh, paleis Het Loo. Alles wat er sinds die roemruchte jaren uh, eigenlijk is geschied. Actrice Nel Kars die speelt al een kwart eeuw allerlei vorstinnen en prinsessen. En dit keer uh, koningin Wilhelmina zelf dus in het stuk buigen voor Oranje. Margrethe Rijntjes praat in twee dingen met haar. De dames die staan nu te overleggen wat er op de tegel moet. Het is een soort van verenigde natie conferenties over het woord voor de wereld. Wat wordt het? Um, mag het in het Engels? Het mag in het Engels, ja. Thijsje, what's going to be in English? Well, you said you want something wise. It can't be funny. Yeah. No, it can be anything. <laughs> yep. music is life. Music is life. Mm, no, that's... music no. is honesty. honesty. Music is eerlijkheid. Ja, is eerlijk. Ja, ja. ik denk is. I think so. That's yeah. for, that's that's really. is yeah. Well, for, for us, that's the honest. That's the way we express ourselves. I think the best is through yeah. music. Hey, and if it would be something Russian. Do you want the same thing? Ja. Yeah. Spasiba. <laughs> <laughs> Spasiba. Say it in Russian. Хорошо. Быть честным в музыке. Ja, dat vind ik toch mooier, hoor, Amber. Hij hey, ja, zet het daar ook maar in Russisch uh, op. Can je yeah. repeat that, uh, please? which is more being honest in music. great. Nou, Amber, ik dank jou ja. hartelijk. Um, ja, ik wens je succes um, daar in de kleine zaal van het Concertgebouw. 2 december. En um, thank you very much, too. Thank you, thank you Good luck, dames. <laughs> Dank mevrouw Dokters van Leeuwen. Dit was aflevering 2543. En als u onze gasten live wilt horen, dat kan zondag 2 december dus in de kleine zaal van het concertgebouw. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio, Radio. Hey. en kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Over halal woningen is overdreven. Het is zo dat de moslims in ons land worden in de water gelegd van hier tot Gunter. Ja, dan denk ik, ik wil ook een grotere keuken. Ik wil ook schuifdeuren om regelmatig mijn vrouw achter te parkeren. Ik hoop dat wij hier een echt halal banken kregen. Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. Wij luisteren graag naar wat onze bewoners willen en wij kijken wat wij wel of niet daarvan kunnen realiseren. En uw mening die telt. Ze weten soms nog eens waar we het over hebben, en dan gaan ze gewoon met de meute mee zitten praten.